Gemeente, de tekst voor de prediking is Exodus 3, het vierde en het vijfde vers. Exodus 3, vers 4 en 5. Toen de Heer zag dat hij zich daarheen wende om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braamborst en zei, Mozes, Mozes, en hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Gemeente, het kan in onze ogen wat vreemd zijn... dat Mozes, die tot zo'n heel belangrijke taak is geroepen... hij zal immers de leidsman van het volk zijn om het te verlossen uit Egypte... en het te brengen op de weg naar het beloofde land dat Mozes dan zoveel jaren moest rondzwerven met de kudde van zijn schoonvader Jethro ergens in de woestijn. Wat heeft dat nu voor zin, wanneer je geroepen bent tot zo'n belangrijke taak? Hij zal immers de leidsman zijn van het volk Israël om het uit te leiden uit het land van de slavernij uit de Egypte en het te brengen op de weg naar het beloofde land, naar Israël. De Heer zal weer omzien naar zijn volk. Hij heeft, zo lezen we in hoofdstuk 2, het het geroep van zijn volk gehoord. En de Heer heeft gedacht aan zijn verbond. Hij zal zijn volk niet onder laten gaan in de smeltkroes, in de loutering van Egypte, van de faro. Israël moet weer uit de greep van de faro gehaald worden... En de Heere heeft al een instrument op het oog dat hij daarbij zal gebruiken. Zijn dienaar Mozes. Maar intussen loopt Mozes jarenlang met de kudde van Jetro, zijn schoonvader, door de woestijn. En dat is voor ons toch eigenlijk vanmorgen maar moeilijk te begrijpen. Past dat nu met de bedoelingen van God... Dat hij daar, terwijl hij notabene geroepen is tot zo'n geweldig grote taak... dat hij daar jaren rondzwerft door de eenzaamheid van de woestijn... met een kudde dieren van Jetro? Is dat dan de bedoeling van de Heer? Wat heeft dat te maken eigenlijk met de machtige taak die hij zal hebben te verrichten? De verlossing uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee, de weg naar het beloofde land... Gemeente, wat kunnen wij bekijken van de werken van God? Is er iemand vanmorgen hier in de kerk van Hasselt die soms de Here kan narekenen? In de wegen die hij gaat, ook hier in een van de belangrijkste momenten van de geschiedenis van zijn volk Israël. Inderdaad heeft de Heer zijn geweldige, zijn machtige bedoelingen met Mozes... En inderdaad heeft de Heer bepaald dat Mozes de leidsman zal zijn van zijn volk. Maar de Heer vindt het wel nodig dat diezelfde Mozes dan jaren rondzwerft, inderdaad door de woestijn, dat hij daar een oefenschool krijgt. Want dat is eigenlijk wat hier in het geding is. Mozes krijgt hier een oefenschool in de woestijn. Zo'n oefenschool heeft hij eigenlijk ook al gehad aan het hof van de Farao. Waar hij van alles heeft meegemaakt en waar hij jarenlang geweest is. Waar hij een vorming gekregen heeft als voorbereiding op de taak die hij krijgt. En de Heere heeft hem ook in de woestijn het een en ander te leren. Er vindt dan ook in de woestijn, en dan zijn we eigenlijk wat dichter bij de tekst van vanmorgen, een heel bijzondere ontmoeting plaats. Tussen de Heere en Mozes, daar bij de Horeb, bij de berg Gods. En dat zien we hier in Exodus 3. Als de Heere bepaalde bedoelingen heeft, bijzondere bedoelingen heeft met iemand, met het leven van iemand, gaat hij soms in onze ogen zulke vreemde wegen. En kunnen wij de Heere zo vaak niet narekenen. Je kunt het ook van een andere kant bekijken. Terwijl Israël nog in de slavernij van Egypte verkeert... en de nood eigenlijk alleen maar groter en groter wordt... en de lasten die het volk opgelegd krijgt al pijnlijker worden... en al zwaarder gaan drukken op het volk... terwijl dat alles in het geding is, is de Heer al lang bezig... om te werken aan de verlossing van Israël... Hij werkt hier al aan een instrument om zijn volk Israël verlossing te geven. Dat heeft Israël helemaal niet in de gaten. Wanneer ze daar in Egypte verkeren. En wanneer ze in de brandende zon bezig zijn om stenen te bakken voor de farao en voor zijn volk. Ook alweer zoiets opmerkelijks. In een bepaalde nood denk ik soms. Het wordt alleen maar moeilijker en ellendiger en donkerder. En intussen is de Heere soms al lang bezig om te werken aan de verlossing. Aan de uitkomst. Dat ik achteraf moet zeggen, Heere, wat bent u een machtig, onbegrijpelijk God. En wat werkt u heerlijk wanneer u een machtige rechterarm opheft. In Egypte denken waarschijnlijk de Israëlieten op dit moment... We komen hier nooit meer weg. En de Heer is al bezig om een leider te vormen, te oefenen die het volk zal verlossen. Gemeente, als je door de hand van God wordt geleid, ook vandaag in 2007. Als hij je vormt tot zijn dienst op een of andere manier. En dat hoeft niet altijd tot het ambtelijk leven te zijn. U kunt toch ook in allerlei andere beroepen de Heer dienen, de levende God dienen... op andere plaatsen in je leven. Als hij bezig is om je te vormen tot zijn dienst... gaat hij soms wegen waar je niets van begrijpt. En waarvan je achteraf moet zeggen... Heere, toen en toen was u al bezig in mijn leven. In ieder geval... Op zekere dag komt Mozes met de kudde van Jetro bij de berg Horeb. De berg die zo'n bijzondere plaats zal innemen in de geschiedenis van Israël. Het is eigenlijk allemaal weinig schokkend en weinig opzienbarend. Sommigen zeggen dan ook dat het leven van Mozes gruwelijk eentonig geweest moet zijn. Al die jaren die hij doorbracht in Midian en in de woestijn van Sinaï. Wel nu, zeker vergeleken met de tijd die Mozes doorbracht aan het hof van de farao, waar altijd wel iets nieuws gebeurde, zou je menselijk bezien kunnen denken dat het een eentonige tijd geweest is. Maar gemeente, wat zou u denken van wat hier in Exodus 3 gebeurt? Die machtige ontmoeting met de levende God... Is dat soms eentonig in je leven? De levende God ontmoetig? En dat gebeurt hier in Exodus 3. In wezen, dat weet u, is Mozes trouwens op de vlucht. Hij heeft die Egyptenaar doodgeslagen. En als vader daarvan hoort, heeft hij het voorzien op het leven van Mozes. Sterven zul je, Mozes. En dat is de reden dat Mozes wegvluchtte, dat hij terecht kwam in Midian. Dat hij daar de man ontmoette, de priester van Midian Jethro, die later de schoonvader van Mozes werd. En zo komt van het een het ander, Mozes komt in zekere zin in dienst van zijn schoonvader en hij wijt de kudden. Alles gaat zijn gewone gang wanneer Mozes daar onderweg is met de kudden. Ik las dat daar in de buurt van de berg heb een behoorlijk vruchtbaar stuk land gevonden werd. Misschien is Mozes daar al zo vaak geweest met de kudde van zijn schoonvader. Hoe dat ook zij, te midden van al dat alledaagse, dat gewoon in onze ogen... is er plotseling dat wonderlijke, dat machtige, een bijzondere verschijning van de engel des heren aan Mozes... U mag vanmorgen, jij mag vanmorgen ook zeggen, een verschijning van Christus aan Mozes. Dat kan gebeuren, gemeente, te midden van al het alledaagse en al het gewone. Dat de Here aan iemand verschijnt op een bijzondere manier. Je kunt, ik weet niet hoe vaak al in de kerk hebben gezeten. En het kan de gewoonste zaak van de wereld zijn wanneer je zondags je plaats inneemt in de kerk... En hopelijk is dat bij u zo mogelijk twee keer op een zondag het geval. En dat er toch een kerkdienst komt die zo anders is dan al die voorafgaande. Dat de Heer op een heel bijzondere wijze tot je komt. De engel des Heren verschijnt aan Mozes vanuit de vuurvlam van het brandende braambos. Mozes ziet een braambos die in brand staat. Ik las dat dat daar in die strekende woestijn op zich nog niet zo bijzonder is. En dat het wel meer gebeurde dat in die verzengende hitte en in die ontzaglijke droogte soms door een kleine aanleiding een braambos een struik vuvlam vatte En in brand stond. Maar het gaat hier in Exodus 3 wel om een verschijning van de engel des heren. De engel des heren met een hoofdletter in mijn Bijbel. En we zeggen dan tegen elkaar terecht dat wij hier mogen denken aan Christus zoals hij in de tijd van het oude testament aan mensen verschijnt. We lezen dan ook in vers 4 dat de heren vanuit het brandende braanborst zag op Mozes zag. En dat God sprak. ...vanuit het Braambos. Dus Mozes heeft het hier met de Heere zelf van doen. De Heere verschijnt hier aan hem. Heeft Mozes dat direct in de gaten gehad? Het staat hier niet met zoveel woorden... ...maar ik verwacht eigenlijk... ...dat hij dat niet direct aanvankelijk in de gaten had. En dat dat pas later tot Mozes doordringt... ...we, we weten het niet helemaal zeker... Wat wel opmerkelijk is, dat is dat Mozes even later dat braambos nog ziet branden. En dat hij bij zichzelf zegt, wat is hier aan de hand? Want wanneer in die omgeving zo'n struik in brand raakte, was het ook in een ogenblik tijd met zo'n braambos gebeurd. En was hij in een ogenblik tijd verzenkt door de vlammen verteerd. Mozes kijkt, even later brandt. Dat braambos nog. En dat is voor Mozes in zijn ogen iets heel ongewoons. Iets verbazingwekkends. willekeurige gemeente vragen wij ons vanmorgen af. Waar die braambos op ziet. En dan moeten we goed in het oog houden. Dat wij hier hebben te doen met een verschijning van de Here Aan Mozes met het oog op de roeping die Mozes krijgt. Het volk. ...uit Egypte uitleiden. En de Heere wil hier aan Mozes iets laten zien... ...van wat hij gaat doen in de geschiedenis van zijn volk. En wij denken dan dus bij dat braambos aan het volk Israël. Dat braambos staat in brand. De vlammen slaan eruit. Israël verkeert als het ware in de vuurgloed van Egypte. Ze bakken stenen in de oven... Maar ze zijn zelf als het ware, ze verkeren zelf als het ware in de oven van Egypte. En de brandende braambos is dan ook een teken, een symbool hier van Israël in zijn nood in Egypte. Je zal denken, en dat zal ongetwijfeld ook door velen van de Israëlieten gedacht zijn, nog even. En dat is met het volk Israël gedaan, gebeurd. Daar ziet het aan alle kanten naar uit dat het binnen korte tijd met Israël in Egypte gedaan zal zijn. Zo'n hordroge struik in de woestijn is toch in een ogenblik tijd verzengd. En zouden we dan, gemeente, wanneer het hier in dat braambos gaat over Israël, zouden we dan vanmorgen de lijn niet wat kunnen doortrekken en niet kunnen zeggen... Op allerlei momenten in de kerkgeschiedenis ziet het er naar uit alsof het met de kerk gedaan zal zijn. Is de kerk niet, en vandaar dat in dit brandende braambos ook de eeuwen door een teken wordt gezien van de kerk van alle eeuwen, is er niet het ene ogenblik duidelijker dan het andere ogenblik als zo'n brandend braambos in de vlammen. En wordt soms niet gedacht, nog even, en het is hier en daar met de kerk gedaan, gebeurd. En moeten we dan, dat moeten we erbij zeggen vanmorgen, moet je dan in de regel niet vaak zeggen dat het eigenlijk eigen schuld is wanneer de kerk terechtkomt in de vuurvlammen van de gerichten van God. Hebben we dan in de regel ook niet te doen op allerlei manieren met de ongehoorzaamheid? Met andere woorden hebben wij ons ook vandaag in 2007 als kerk, als gemeente niet te verontmoedigen voor het aangezicht van de Here, Vanwege zoveel nood in de kerk, in ons land, in West-Europa. Hebben wij niet, heel concreet gemeente, hebben wij niet in schuldbeleidenis het aangezicht van de levende God te zoeken? Ook wanneer het gaat over de kerk in ons land en in West-Europa. Heren, als we zijn als het braambos dat in vlammen staat, is het dan niet onze schuld. En de gerichten van God kunnen zijn als vuurvlammen vanuit zo'n struik. Wie wordt er door aangegrepen vanmorgen? Wie van ons oudere jongeren wordt ermee neergeworpen aan de voeten van de levende God? Wie ook hier vanmorgen onder ons. En dan dat heel vreemde hier. Dat die braambors in vlammen staat, maar niet verteert. Dat ziet Mozes, dat opmerkelijke. Bij die vlammen kun je hier enerzijds denken aan de gerichte van God. Zoals in de Bijbel vaak vuur, een teken is van het gericht van God. Maar het wonderlijke tegelijkertijd aan de andere kant... God is in die vuurvlammen ook als een sparend God, als een reddend God. Gemeente, zie je hier vanmorgen het wonder van wie God is. Aan de ene kant in zijn heiligheid, maar aan de andere kant ook in zijn sparende barmhartigheid. Mag ik vanmorgen ook zeggen wie God is in Christus, in het bloed van Christus. Hij komt met zijn gerichten, zo ziet Mozes hier. En tegelijkertijd spaart hij ook. Spaart hij uit, redt hij, verlost hij. Luther zou zeggen met zijn ene hand slaat God neer en met zijn andere hand richt God op. Is dat ook het geheim van uw leven? In de levende ontmoeting met God? Hij is groot, ik begrijp hem niet. Israël gaat niet en onder. En Christus gaat door met zijn kerk. De eeuwen door. Ook door de gerichten van de eindtijd heen. Denk aan wat u leest in de openbaring. Wie van ons hier smeekt om... En hunkert naar de voortgang van het werk van God. En ik hoop, gemeente, ik hoop vurig dat dat van velen, dat dat van ons allen geldt. Dat wij hunkeren naar de voortgang van het werk van God. Bij wie dat het geval is, die krijgt hier morgen een bemoedigende boodschap. God is ook de God die spaart door de vuurvlammen heen. Intussen loopt Mozes op het braambos af om wat beter te bezien wat er aan de hand is. Wat gebeurt hier? Hij wil eens wat beter kijken naar wat hij ziet. Dat is wel heel vreemd. Ziet hij het goed? Die braambos staat toch in vuur? Hij moet toch eens wat beter kijken? En net alsof hij wat van de weg afwijkt... om wat dichter bij dat braanbos te komen. Nieuwsgierigheid bij Mozes... Ik zou denken, gemeente, dat er toch iets meer is. En ik weet wel wie van ons zou hier vanmorgen in de kerk precies uitmaken wat dat bij Mozes is. Dat hij wat dichter naar dat braambos toe loopt. Sommigen zeggen dat Mozes er op dit moment nog geen enkel besef van heeft. Dat God aan hem verschijnt en dat de Heer hem het een en ander gaat leren... Anderen zeggen hij beseft iets van de tegenwoordigheid van God in dat brandende braambos En hij wil eigenlijk wat meer leren van God en van het werken van God. Wie zal het zeggen? Hoe dat op dit moment is, wanneer Mozes wat meer naar dat braambos toe gaat. In ieder geval is één ding duidelijk vanmorgen, dat Mozes niet zomaar aan deze dingen voorbij gaat. En dat kan een les voor ons zijn. Gemeente, wat doen wij met allerlei dingen die zich in ons leven aan ons voordoen? Ziekte, maar ook bijzondere zegeningen die er kunnen zijn. Waar brengt het ons? Wat doen wij ermee? Als er ziekte is en als er allerlei andere dingen gebeuren, ook bijzondere zegeningen zijn... Staan we wel eens stil voor het aangezicht van de Heren om ons af te vragen? Heere, wat hebt u hierin te zeggen? Is dat bij u wel eens een vraag voor het aangezicht van de Heren? Heren, wat wilt u hiermee duidelijk maken met dit of met dat in mijn leven? Is er niet het grote gevaar in ons leven, gemeente, dat we aan allerlei dingen zo gemakkelijk voorbij gaan in ons leven? En dat wij Gods hand zo weinig opmerken in allerlei dingen. En een volgende vraag, en die is dan ook vanuit onze tekst bezien van groot belang. Hoe gaan wij met de schrift en met het evangelie om? Want daarin wil de Heer wel in het bijzonder tot ons spreken. In het hoogheilig evangelie van de gekruisigde Christus. Worden we stilgezet onder het woord één keer en telkens opnieuw? Jawel, u zou vanmorgen kunnen zeggen, ja maar is dat dan alles in je leven? En misschien zit u hier in de kerk en luistert u naar de preek en zegt u, ik heb er al meer in mijn omgeving gezien. Die even stil stonden in hun leven, bij ziekte, bij een sterfgeval, onder een bepaalde preek. En die intussen weer verder leven alsof er nooit iets was in hun leven. En alsof er nooit iets gebeurde, alsof God nooit gesproken heeft. En natuurlijk, dat is waar, dat gebeurt. En daarom is het ook de vraag, weten we er iets van? Om zo aangegrepen te worden door het woord van God dat wij verstaan. Hier heb ik met God zelf van doen. Gemeente, gaat het er niet om? Dat wij ook onder de prediking van het woord tot ontdekking komen en altijd weer ontdekken. Heren, u zelf komt op mij aan. Ik heb met u te doen, met u de levende God. Dat we worden neergeworpen aan zijn voeten. Dat we hem zelf ontmoeten. Of moeten we vanmorgen zeggen, moet u vanmorgen zeggen, heren. Even stond ik stil toen en toen, maar hardnekkig. En koud en onbewogen ben ik weer verder gegaan. Als dat laatste het geval is, mag het ons op deze zondag wel neerwerpen aan de voeten van God. En doen bidden, Heere, vergeef mij mijn hardheid. En geef mij een hart dat buigt voor u. Terwijl Mozes dichter bij het brandende braambos komt, klinkt er vanuit de vlammen een stem. Mozes, Mozes. Mozes denkt iets te gaan onderzoeken en hij ontmoet iemand. Er komt iemand op hem aan. Dat is ook een zegen, gemeente. Als je iets wilt onderzoeken en je krijgt met de levende God van doen. Ik moet bijvoorbeeld denken aan mensen die in de Bijbel zijn gaan lezen om het christendom te kunnen bestrijden. En bij wie het erop uitliep dat ze in het woord in de Bijbel de levende God zelf ontmoet hebben... en werden neergeworpen aan zijn voeten en schreeuwden om zijn genade. Die voorbeelden zijn er. Mozes begeeft zich tot het brandende braambos... en God roept tot hem vanuit het bos, vanuit de struik, Mozes, Mozes... Dat moet Mozes toch verrast hebben en aangegrepen hebben. Hier in deze omgeving, in deze eenzaamheid, in de woestijn. De stem van de levende God. Wonderlijk toch? Soms klinkt die stem gemeend plaatsen waar wij haar niet verwacht zouden hebben. Het zou kunnen zijn dat iemand hier vanmorgen in de kerk zit en zegt... Ik loop als het ware in de woestijn, in een wildernis. In een geestelijke wildernis. Tot mij zal God wel niet spreken. Ik ben zo ver bij hem vandaan. Dat hoef ik niet te verwachten in mijn leven. Gemeente, wat weet u van Gods werken? Wat weet u van de grootheid en van de heerlijkheid van de God van Mozes? Is hij niet een God van verrassingen, van wonderen, van zijn hand? Ik hoorde eenmaal in een van mijn vorige gemeenten iemand zeggen... zo'n gezin waar ik in opgegroeid ben, het zal met mij wel nooit wat worden. God zal wel niet naar mij willen omzien. Nou, in zo'n toestand, in zo'n woestijn, weet God te spreken. Wat moet Mozes verrast zijn als hij zijn naam daar hoort noemen. Mozes, Mozes. We komen het nogal eens tegen, gemeente in de Bijbel, dat God iemand roept en dat hij dan tweemaal zijn naam noemt. Daar zijn heel wat voorbeelden van te noemen. Dat geeft een bepaalde klem aan het spreken van God. Calvijn zegt hier, God wil doordringen tot in het hart van Mozes. En wanneer u vanmorgen onder de prediking van het woord zit, waar gaat het dan om? Gaat het er dan niet om dat God wil doordringen tot op de bodem van uw hart met zijn woord, met zijn spreken? En moet het ons daar niet om te doen zijn? Als wij zondags naar de kerk gaan, wat een machtig iets gemeente wanneer de sprekende God doordringt tot in het hart van ouderen en jongeren. Wanneer hij je aangrijpt en je als het ware voor zijn aangezicht neerzet. Ziet u zich onder de prediking van het woord wel eens gezet... voor het aangezicht van de levende God? Dat u weet, Heer, nu heb ik met u te doen, met uzelf. Wat een zegen om zo onder het woord te verkeren... door hemzelf aangesproken te worden... Wanneer we naar de kerk gaan zondags, moet dat dan niet, heer, gemeente, ons gebed zijn. Heer grijp mij aan door uw spreken en laat uw woord een woord van kracht zijn. Een levend woord dat doordringt. Dwars door al de kosten en de lage eelt van mijn ziel heen. Roep mij in de kracht van uw woord en heilige geest. En ik zal tot u roepen. We zullen aanvoelen, gemeente... Dat hier in dit spreken van de heren, in deze geschiedenis, in deze bekende geschiedenis, dat hier iets gebeurt. En dat hier krachten loskomen in het spreken van God. Mozes loopt in de richting van het brandende braambos. Zijn interesse is gewekt, omdat de vlammen het braambos niet verteren. En dan spreekt God tot hem. Dan brengt de Heer het tot de levende ontmoeting bij Mozes, de ontmoeting met hem, met de God. Ik weet niet precies op welk moment Mozes in de gaten kreeg dat hij met de Heren te doen had. Ik weet niet of hij al direct bij het spreken van de Heren beseft heeft dat de Heren tot hem sprak. Maar ik weet wel gemeente dat vuur in de Bijbel nogal eens een teken is van de tegenwoordigheid van God. En de Heere brengt het in ieder geval bij Mozes wel tot de ontmoeting met hem, met God zelf. Al zou het bij Mozes aanvankelijk alleen maar nieuwsgierigheid geweest zijn, dat zou kunnen, laten we dat even veronderstellen, dan gebeurt het hier dat het verder komt. En dan werkt de Heere hierdoor bij Mozes. Hij gaat zichzelf bekendmaken. En hij gaat Mozes leren dat hij met hemzelf van doen heeft. Gemeente, wat een indrukwekkend iets hier is. Dat de Heer zelf op je aankomt. Tussen haakjes, jongelui, met wie hebben jullie vanmorgen te doen? Onder de prediking van het woord. Voor wiens aangezicht sta je uiteindelijk? Vraag je dat eens af. Als je straks naar huis gaat, met wie had ik vanmorgen te doen? We zijn hier in de kerk toch niet voor wat tijdverdrijf, om de stilte van de zondag een beetje op te vullen. Het gaat toch zeker om de levende ontmoeting met God, met Christus, de gekruisigde, de opgestane, die zegt, ik ben het leven, hoor naar mij, ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Ik wil mezelf bekendmaken in mijn woord. Mozes moet iets beseft hebben van het ontzaggelijke van het gebeuren hier. En hij moet iets geweten hebben van de verschijning van de levende God vanuit het vuur, vanuit het braambos. Zie hier ben ik, zo antwoordt hij dan ook. En die woorden gemeente komen we in de Bijbel ook meer tegen dat mensen zeggen, zie hier ben ik. Wanneer Abraham met Isaac op de berg Moria gekomen is... dan spreekt de engel des heren tot hem, Abraham, Abraham. Ook dan weer dat dubbele van die naam. En dan zegt Abraham hetzelfde als Mozes, zie hier ben ik. Jongens en meisjes, jullie kennen toch het voorbeeld van die jongens Samuel, Die aanvankelijk niet in de gaten heeft dat de Heer hem roept, later wel... En die dan zegt: Spreek, heren, want uw knecht hoort: Heren, hier ben ik. Een vaste uitdrukking blijkbaar, wanneer mensen gaan antwoorden op het roepen van God. En waarmee eigenlijk gezegd wil worden: Hier ben ik, heren, hier ben ik. Zegt u het maar in mijn leven. Wat wilt u? Dat heeft eigenlijk iets in zich van een overgaan van de here, van die buigen voor God. Jezelf als het ware tot zijn dienst stellen en tot zijn dienst aanbieden. Hier ben ik here. laat mij u dienen in mijn leven, al de dagen van mijn leven. Meenten, wanneer het alleen nieuwsgierigheid bij Mozes geweest is, dat hij naar het braambos liep, dan zien we hier dat het een hele stap verder komt in ieder geval. En dat hij hier beseft met de Heere zelf te doen. Dat betekent wat? Als hij zegt, hier ben ik Heere, zegt u het maar. Geef dat ik u dien met alles wat in mij is. Zit u zo wel eens onder de prediking van het woord... Dat u aangegrepen wordt door het spreken van God. En dat u uzelf onvoorwaardelijk ter beschikking stelt van hem. En dat u zegt, heren, en dat u al buigend voor hem beleidt. Heren, zegt u het maar in mijn leven, regeert u maar. En dat wij ons leren neerwerpen voor hem. Zit jij wel eens zo onder de preek... Dat je s'avonds wanneer je je knieën buigt tot de Heer en zegt... Heere, hier ben ik. U kwam tot mij met uw woord. Geef dat ik u zal dienen en zal aanhangen. Of wil het daar bij u maar nooit toe komen? Of is het zo dat we een bepaald terrein van ons leven hebben... dat we voor onszelf willen houden? En dat we niet in handen van de Heer willen geven? Dat kan. Bedenken we dan wel, gemeente, dat het beter is om het van de Here te verliezen, dan je eigen wil overeind te houden. Gelooft u dat? Dat het oneindig veel beter is om jezelf uit te leveren aan de wil van de levende God. En het van hem en van zijn woord te verliezen. Nu is er nog iets anders in onze tekst. En dat is het laatste dan. De Heer zegt tegen Mozes, kom niet dichterbij Mozes. Trek de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig land. Mozes moet niet te dicht bij het braambos komen. Hij moet ook zijn schoenen uittrekken. Want hij staat hier op heilige grond... Mozes, je hebt met mij de God van Abraham, Isaac en Jacob te doen. De levende God, de heilige. Ik denk dat we een beetje aanvoelen welke gedachte hier achter de woorden van de Heer zit. Waar stappen wij met onze schoenen al niet op? Wat voor vuil kleeft er al niet aan onze schoenen? En om Mozes dan duidelijk te maken dat hij op hele heilige grond komt, dat hij de Heere zelf ontmoet, zegt de Heer: doe die schoenen gauw van je voeten, Mozes. Want al dat vuil dat aan je schoenen kleeft, je staat op heilige grond, je ontmoet mij. In het oude oosten kende men de gedachte dat je door je schoenen de grond kon verontreinigen. Wel nu, dat zit erachter wanneer Mozes hier opdracht krijgt om zijn schoenen uit te trekken. De Heere is hier in de vuurgloed van het Braambos. Daarom is deze plaats heilig, want God is heilig. Gemeente, wie van ons hier in de kerk beseft ten volle hoe volstrekt heilig de Heere is? Volstrekt zonder zonde, totaal anders dan wij zijn. Hij is ten ene malen niet als u en jij en ik. Waarom riep Jezaja toen de Heer tot hem kwam en hem riep als profeet. Waarom riep Jezaja toen uit toen hij iets van de Heer en iets van zichzelf zag. Heilig, heilig, heilig. De plaats van het brandende braambos is heilig door de tegenwoordigheid van de heilige God. En Mozes moet dat degen beseffen, zo maakt de Heerde hier duidelijk. En als teken van ootmoed en van eerbied tegenover de heilige God moet hij de schoenen van zijn voeten doen. Gemeente, wat zegt deze gedachte van de heiligheid van God ons vanmorgen? We zijn christelijk opgevoed, althans dat zal van verreweg de meeste van ons wel gelden. En we hebben van jongs af het een en ander gehoord van de hoogheid en de verhevenheid van de Heer. We hebben vanuit de Bijbel al zo vaak gehoord van de heiligheid van God. En we weten dat Hij een oneindig verheven en groot en heerlijk God is... En dat hij het waard is dat wij kleine mensen voor hem die buigen in ons leven. Dat weten wij ook. Ik denk dat er weinig zijn die kunnen zeggen dat ze dat nog nooit hebben gehoord. En wat weten we verder al niet van de hoogheid en de heiligheid van deze God. Maar betekent dat dan ook dat wij voor hem op onze plaats gebracht worden keer op keer in ons leven. Zoals Mozes hier op zijn plaats gebracht wordt voor de heilige. En zoals Jezaja zich gesteld zag voor het aangezicht van de heilige God en dan uitroept, heilig, wee mij dat ik een mens ben die onrein is. En zoals we in de Bijbel zoveel van de Bijbelheiligen diep zien buigen voor het aangezicht van de levende God. Is dat de uitwerking van de prediking van de heiligheid van God bij ons? Ja, zegt iemand, maar het gaat er toch niet om dat ik vanmorgen in de kerk hier bang word voor God. Dat is ook zo. Het gaat ook niet om angst voor God. Niemand zegt toch vanmorgen dat u bang moet worden voor God, dat u angstig moet zijn voor God. Maar de Bijbel leert ons wel dat in de rechte verhouding tot God ook sprake is van de vreze des Heer, het hartelijk ontzag voor hem. Het besef van zijn heiligheid. En daarom ook het diep buigen voor het aangezicht van de Here, Zoals Jezaja en Paulus en al die anderen uit de Bijbel, die Bijbelheiligen gebogen hebben. Diep gebogen hebben voor Hem. Want gemeente, wanneer Hij de Heilige is, mogen wij toch wel ootmoed en eerbied tonen in ons naderen tot Hem. Ook gewoon uiterlijk in ons bidden bijvoorbeeld. Ook in, tijdens het gebed in de kerkdienst. Maar ook verder, ontmoet in ons hart, in ons naderen tot God, in ons komen tot hem. Mozes moet hier in ieder geval in het besef van ontmoet naderen tot God. In het besef dat hij te doen heeft met de heilige God. Hij is de heilige. En ik ben een mensje, klein, onheilig. Weet ik dat? Grijpt dat me aan? Maak dat me klein voor het aangezicht van de Heer. Ik weet wel, dat is niet het enige in de omgang met God. Want in de levende omgang met God, bij degene die hem kennen... is er ook sprake van vertrouwen en is er ook sprake van liefde. En van al dat andere wat de Bijbel noemt. Geloof, hoop en liefde, noem maar op. Maar dit is er ook. En dit is ook een Bijbels element... In de omgang met de Heren. Echte kennis van God. En dan ook kennis van mezelf. Maakt me klein voor het aangezicht van de Heren. Maakt me ontmoedig. Maakt me bedelaar. Ik kan ten ene male tot hem niet naderen op voet van gelijkheid. Want hij is ten ene male niet mijn buurman, mijn vriend. Hij is de heilige God. Die... En hoort u vanmorgen het evangelie, gemeente, die om Christus wil ook een God van vrede is en van genade en van verzoening en van leven. De God voor wie ik diep heb te buigen, maar die ook door zijn woord en de heilige geest wil brengen tot het hartelijk vertrouwen op hem. De gemeente, is dat dan niet nodig, dat de heilige geest... Me door het woord ootmoed bijbrengt voor het aangezicht van deze God, opdat ik zal weten met wie ik te doen heb. Als Mozes nu de schoenen van zijn voeten moet doen, omdat de Heer de Heilige is, hoe naderen wij tot God? Hoe horen wij Zijn woord? En wil dan ook vanmorgen vanuit deze geschiedenis de heiligheid van God mij niet leren, dat ik in het naderen tot God een ander nodig heb. En zijn we dan nu vanmorgen aan het eind van de preek niet bij het hart van de schrift, dat ik om te naderen tot deze God een middelaar nodig heb. Jezus Christus. Om tot hem te komen in vrede. En is het dan gemeente, niet het evangelie, één keer en altijd opnieuw. Dat er een middelaar is die zich aanbiedt in zijn woord. Onbegrijpelijk wonder van de genade in Christus. Dat er één is die in het gewaad van zijn woord wil staan in het midden van de gemeente. En die wil zeggen, ik ben het. Door wie onheilige mensen in vrede tot God mogen naderen. Ik ben het, de Christus. Wie vraagt er vanmorgen onder de prediking van het woord, Heere, Heilige God, hoe kan ik naderen tot u? Christus biedt zich aan in de bediening der verzoening en hij staat in het midden van de gemeente in het gewaad van zijn woord. Ik ben het, door wie mensen in vrede mogen naderen tot God. Gemeente, nog één ding tenslotte. Onze tekst staat in het kader van de roeping van Mozes. Mozes wordt hier geroepen om Israël te verlossen uit Egypte. Wat hier gebeurt in het persoonlijk leven van Mozes is van betekenis voor het volk Israël. Mogen wij dan vanmorgen niet zeggen dat wij ook in 2007 in ons kerkelijk leven mensen nodig hebben... Die weten van de levende ontmoeting met God. Hebben wij dan geen ambtsdragers nodig? Geen vaders en moeders, geen grootouders? Die weten van de vrezen des Heren, van de vrede met God door het werk van Christus. Dat zal tot zegen zijn voor een land. Dat zal tot zegen zijn voor een kerk. En daarom is ten slotte aan het eind van de preek de vraag van morgen. Wie heeft lust om deze God van Mozes te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 99, het achtste vers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99 vers 8.